U. Clemens Peters met het NOS-journaal. De 39 Chinezen die dood waren aangetroffen in een container die via Zeebrugge naar Engeland was verscheept, zijn hoogstwaarschijnlijk al voor de Belgische haven in de container gestapt. Burgemeester De Vouw van Zeebrugge zegt tegen de NOS dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de slachtoffers in de terminal in de container zijn geklommen omdat die goed bewaakt wordt. De Chinezen werden gisteren in Grace bij Londen dood aangetroffen in de Vries-container. De man die een vrouw in het huis van haar ouders had vastgebonden en verkracht... moet vijf jaar de cel in. Volgens de Telegraaf is de verdachte een burgermedewerker van defensie. Hij is verantwoordelijk voor de beveiliging van zeer gevoelige defensiecomplexen. Het slachtoffer was willekeurig gekozen door de man. Het had dus ieder ander in Oudenbos kunnen gebeuren, zei de rechter. De man deed zich voor als pakketbezorger. In Spanje is het gebalsemde lichaam van voormalig dictator Franco... overgebracht naar een familiegraf. Dat gebeurde op last van de regering. Franco lag begraven op de nationale herdenkingsplaats voor slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog. Dat veranderde de laatste jaren steeds meer in een betervaartsoord voor sympathisanten van Franco. Daar wilde de regering van af en daarom is het lichaam vandaag per helikopter naar de nieuwe rustplaats gebracht, 60 kilometer verderop.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 Het weer. Hier en daar zon. Later op de dag neemt de bewolking toe met mogelijk regen. Morgen grotendeels droog, wel bewolkt en dan wordt het uit 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De avondspits is begonnen en vooral vertraging is er al op de A4 Amsterdam-Den Haag. Een kwartier tussen Schiphol en Knoop in Burgerveen. En 10 minuten op de A10, knopen het Amsterdamplein bij Durgerdam.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 You left your baggage in my head You left all your baggage in my head You made it impossible to forget You, you left your baggage in my head You left all your baggage in my head It used to be open, I was never afraid I put all of my trust in a feeling When somebody said love, I believed it, no one went wrong right? de baggage van Griffin Gorgon Sitta en aan Luna George. En deze de eerste tip van deze week die wij hebben aangedragen. We hebben in de studio nog steeds Miguel achter knop nummer 2 zitten en achter knop nummer 3 hebben we Nies, Nis Lubs klaarste kleinste vrouw van Noord-Holland. Hij is wel pakkend. Ik vind hem wel pakkend. Hij ging er wel, uh, hij rolde soepel eruit. Ja, lekker hè? Leuk. Maar daar hebben we geen geld voor,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 Nu wel. Oh, Als <laughs> Nee, maar jij bent. De, Hallo, de vriendin van Miek wel. Hi. Het is ja. een soort van datingshow waar we mensen die al jaren bij elkaar zijn opnieuw bij elkaar brengen. Maar waarom zit <laughs> er iemand achter stoel 1 dan? Achter, achter wie? Uh, knop 1. Knop 1. Nee, Sorry? dat is knop 4 dan. Zo? Oh, knop 4. Mag ook. staat oh. een blikje bier. Ja. Ah, speciaal. Kan niet. Verschrikkelijk. Maar Denise de Denise Ja.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 Jack Jones, tip 2 van deze week bij de Euro Breakdown. Heerlijk, heerlijk. Handjes in de lucht. Prima, prima. Hé, hey, uh, Miguel, jij hebt gewoon redactiewerk gedaan vandaag. Ja, iemand moet het doen, toch? die man. Ik ben super trots. Wat Patrick kan, kan ik ook, toch? Ja. Ja, ja. ja, en... ja. Patrick, ik hoop dat je er terug luistert, maar... Maar, uh... ja, we missen je wel. We missen je wel, ja. Het is zo ja. stil...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 Wat is de eerste wat je. Wat, per persoon. Ik ga gewoon de vraag Was de eerste wat je doet met 4 miljard euro? Miguel, go. Nou, ik denk dat ik toch wel echt een flink dag uh, vol over de spiegel ga zitten racen. Oké, okay. dat is de eerste stap. Ja, dat is wel echt de eerste stap. Ah, dat, is, okay. dat is gewoon echt. Al de auto inje. Zo snel mogelijk. Oké. Okay. Nies, Nies Lupan, kleinste vrouw van Noord-Holland. Wat is de eerste wat jij met 4 miljard gaat doen?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 Dat klopt, maar als uh, zij bijvoorbeeld uh, recht kunnen kopen van andere films... dan mogen zij hem eventueel, uh, even goed uitzenden. Ja, ja Disney, Disney heeft, een, een, uh, een, heeft een unicum. Die heeft al zijn eigen uh, uh, films, series, uh, hebben ze daar nu gewoon op staan. Maar wat ik bedoel is eigenlijk de series die niet uh, geoond worden... eigenlijk als het ware door Netflix, die nu net, door Netflix zijn gemaakt... <lacht>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 Ga ik erover nadenken. Waar ik ook over nadenk is af en toe om mijn Instagram te verwijden. Maar uh, ja, Dimitri Vegas en Like Mike en David Guetta hebben er een plaatje op gemaakt. Dus ik denk ik hem voorlopig nog maar even aan.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 No tiro, soy el frank, que te en el Mi lo que te conviene. Después que te viene, me one Vive y aprende si no me entiende. Oyente. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up. Cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole world.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 Control.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 En ik denk dat hij. De schuif nu aan tafel. Schuif. Je weet, ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Mm. Mm. Nog zoeter dan de waffel. En gezonder dan falafel. En hey, jullie shit is zo verslavend. Yeah. En ik ben blijf in de house vanavond. Yeah! Euro! Yes. Ja!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 Ik zei het al, 2 minuut 15 aan puur plezier. Roberto Serraz met Joyce, wordt net, bij de Your Breakdown. En ik zei het net natuurlijk al, want het is tijd voor... Wat een mix, ja Hij doet het gewoon, hè. Zet ze allemaal aan elkaar. Zijn jullie klaar voor, dames en heren? Zeker. Ja, echt waar.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 Maken. Dat zal wat zijn. Stel je voor hè, dat Denise ooit gaat, professioneel zou gaan boksen. En je zou er zo moeten aankondigen. Ja. En <tied> in de left corner. 145 pound. <laughs> She is the little lady from North of Holland. Denise, Denise, Lepson. Oh. Ja, En wel. Ja, ja genoeg. <laughs>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 Toevallig gezien op internet. Nee. <laughs> Wil je een minpunt hebben? Wil je hem zo graag? <laughs> Hij is wel goed. C. De Eagles. Maar wees heel eerlijk. Heb je hem opgezocht net? Dan ja. je telefoon eens zien. Kom oh. hey. Opgezocht? Ja. Ja, min 1 voor uh, Nies Nies Lups. Klein van Kleins van Noord-Holland. En de valspeler. Ja, en valspeler. <laughs>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 Wat zegt Denise? B. B. Oké. Okay. Jij zegt de stereotoren. Serieutoren de is uh, pas uh, heel laat geïntroduceerd. En dat jukebox, die klopt inderdaad. Miguel, die heeft die toch een klein beetje van de tip meegekregen. Ja, je had hem niet. Je staat niet gewoon. Dit is eigenlijk al niet meer te winnen. Want je staat min 1. Als je nu een punt scoort, dan kom je op 0. En dan staat Miguel nog steeds op 1. Ja, maar goed, maar voor het idee, hè, dan staat je er op 0. Ja. Wil je nog wel op die 0 komen? Ja, kom erop. Oké. Okay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 Ja, mijn vader die spaarde alle voor deze van 8. En daar stond dit nummer ook op. Hitzone. Onder andere. Nee, je had eerst de Dance Mash hits. Onder andere. Dat was een beetje de voorganger van Hitzone. En 8 had ook altijd verzamelalbums. Nou, Hitzone is in principe een van de... Volgens mij niet van 8. Dat weet ik niet zeker trouwens. Wel. Wel? Wel? oké. Nou, ik had even zo mijn twijfels. Nee, nee, nee. Onder uh, dat, uh, ja, terwijl jullie daar nog even voor de rest, uh, nog, terwijl we daar nog eigenlijk allemaal nog even ons, ons mooie hoofdje over gaan breken, ga ik uh, nog even een even lekker plaatje draaien. Um, en Miguel, ja, je hebt gewonnen met uh, 1 tegen min 1. Hoppa, en dat is wel lekker. Ik ga nog even, we gaan er sowieso nog een plaatje draaien, daarna hebben we toch wel wat minder nieuws. Zoals het gaat om uh, ADE, uh, dat gaat om ja, de zoveelste pepper spray aanval, helaas ook vorig jaar gebeurd. Maar eerst Chesto, Jonas Blue en Rita Ora. Keeping you on your toes And she's perfectly is a dancer, cause I heard on the radio, and she always go harder, she's keeping you on your toes, perfectly focused, lost in the moment.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 Volgens de politie zijn mensen met de bijtende stoffen in hun gezicht gespoten en beroofd. Uh, ook waren er zaterdagochtend vroeg vechtpartijen bij de Rai in Amsterdam. Uh, waarbij de beroemde DJ een uh, feest gaf op het uh, Amsterdam Dance Event. En Martin Garrix zegt ervan te balen dat zijn optredens overschaduwd door deze dingen. Uh, hey, overigens het is het niet de eerste keer dat het gebeurt. Het is volgens mij vorig jaar het ook voorgekomen. Tot...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 Ik vind dat een bus pepperspray of, of, of busjes. Als wij even dat als wij naar um, Dutch Valley toe gaan, dat is even denk, een goed voorbeeld. Of maar, uh, je gaat nou, over, je, je, moet, je moet één ding. Ja. Al, al, alle busjes met vloeistof, alle flessen met vloeistof, alle, al, elke spuit wordt daar weggegooid. Ook al is het een nieuwe deel ja, de ja, nee. ja. ja en nee. En,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 Saturday, you're acting like a Dina saying you don't want to pay. It's gotta be a price to stop. Raise that ground. I love it when you look at me that way. Now we're in the border with the heater at the bar. Reapplying your because it came off from the glass. The DJ plays your favorite song. Tanya's on. Now you're backing in for me to dance Put it, be put it, put it, put it, it close, me, close, close. you close your eyes, yo. It's gotta go. Won't you take me home? Oh, I wanna ride. I don't wanna know, right? Go away right.